Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Hoe groot, hoe vreselijk zijt Galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israels God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God, elk moet hem vrezen. Wij noemden het tiende en het zevende vers van Psalm 68.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 De rechterhand gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Wij noemden u dan voor te lezen Jesaja 43. Maar nu alzo zegt de Heere uw schepper, O Jacob, en uw voormiddag, O Israël, vrees niet, want ik heb u belost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. En wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden.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 En ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, brengt voor het blinde volk het welk ogen heeft en de doven die oren hebben. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden wie onder hen zal dit verkondigen. Of laat hen ons doen horen de vorige dingen Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. Gij die zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht, dien ik uitverkoren heb. Opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal, ik, ik, ben de Heer, en er is geen heiland behalve mij. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En ik heb het doen horen en geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook eerder dag was ben ik en er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal er keren? Alzo zei de Heere, u verlossen, de heilige Israëls. Om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden. En heb hen allen vluchtig doen nederdalen. Te weten de galdeeën in de schepen, op welke zij juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Alzo zij de Heere, die in de zee een weg en in de sterke wateren een pad maakte... Die wagen en paden, heer en macht voordracht... Dus samen zijn zij nedergelegen... Zij zullen niet wederop staan... Zij zijn uitgeblust... Gelijk een vlaswiek zijn ze uitgegaan... Gedenk daar vorige dingen niet... En overleg de oude dingen niet... Ziet, ik zal wat nieuws maken... Nu zal het uitspruiten... Zult gij dat niet weten... Ja, ik zal in de woestijn een weg leggen... ...en rivieren in de wildernis. Het gedierte des velds zal mij eren, de draken en de jongens struisen... ...want ik zal in de woestijn wateren geven en rivieren in de wildernis... ...om mijn volk, mijn uitverkorenden drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mij een lof vertellen. Doch gij hebt mij niet aangeroepen, o Jacob... Als gij u tegen mij vermoeid hebt, o Israël. Mij hebt gij niet gebracht het kleine vee uw brandofferen. En met uw slachtofferen hebt gij mij niet geëerd. Ik heb u mij niet doen dienen met spijsoffer. En ik heb u niet vermoeid met wierook. Mij hebt gij geen kalmes voor geld gekocht. En met het vetten uw slachtoffers hebt gij mij niet gedrenkt. Maar gij hebt mij arbeid gemaakt met uw zonden. Gij hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik, ik ben het die uw overtredingen uitdellig om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet. Maak mij indachtig, laat ons tezamen richten. Vertelt gij uw redenen, opdat gij mogen gerechtvaardigd worden. Uw eerste vader heeft gezondigd. En uw uitleggers hebben tegen mij overtreden. Daarom zal ik de oversten des heiligdoms ontheiligen. En Jacob ten ban overgeven. En Israël tot beschimpingen. Tot zover. Onze hulpen en ons beginsel. Zijn de naam des de hieren Heeren, Die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die nooit laat varen het weg. Zijn er die vingeren. Die trouwen houdt. En eeuwig leeft. Amen. Genade.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 Verheven volzalige zalige eeuwige, onveranderlijke en getrouwe verbonds Jehova, God des hemels en der aarde. Het is voor de tweede reis dat wij ons onderwinden, om op de plaatsen des gebeds uw heilige aangezichten te zoeken, en om van u een zegen af te smeken over dit ons te samen zijn, Waartoe we dan ook van u bidden dat het u behagen en believen met uw genade en geest nog onder ons en in ons midden te willen wonen en te werken. En mogen we dan pleiten op wat u zelf achtergelaten hebt Gaat heen, predik het evangelie alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En zie, ik ben met jullie de alle de dagen. Tot aan de volle der wereld. En hier en nu is de wereld nog niet aan het einde. En we mogen er nog op zijn en we zijn er op de wereld, die gij nog dreigt en verdreigt, wel ongerechtigheid die erop plaatsvindt, zodat we hier nog staan en zitten als levende bewijzen van uw langmoedigheid en verdreigzaamheid. En dat niet alleen, maar dat u ons nog vergunt, dat we nog samen mogen zijn rondom de kandelaar van uw woord en getuigenis. O God, dat die uh, licht zou mogen geven en dat het licht nog eens zou mogen schijnen in een duistere plaats. Waar we toch van nature midden in de dood duister, blind, onwetend te dood zijn. Geestelijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Uit de aarde aards en van nature duivels en vleeselijk verkocht onder de zonden. En dat u in de middelijke weg nog middelijk aan onze zielen laat arbeiden. Door middel van de prediking, uw woord en getuigenis. Ach dat u dan ook bij uw woord uw geest zult willen voegen. opdat dat het niet vruchteloos zal zijn. Want het evangelie zal zijn werk doen. Het zal zijn ten ene en reuken des levens ten leven. Al het zal zijn een reuken des doods ten doden. O God, dat het toch voor velen nog eens waar mocht worden. Een reuke des levens ten leven. Want gij laat toch nog prediken. In de zoon van eeuwig welbaar. En in die ganse arbeid van Christus dat de weg der zaligheid nog geopend is en dat geen de middelijke weg nog laat prediken, dan als rijk dan die er is in Christus Jezus. Ach, hieren, u mag daartoe nog genadelijk door uw geest en woord onder ons wonen en werken. Al dan nog eens waren die behoefte zouden verkrijgen, uit de grond van een hart en om op, en toch het maken geloof te leren kennen want zij geloven en beleiden de waarheid wel maar wanneer ze missen de krachten der waarheid en de troosten der waarheid ach hier dan missen ze alles want in de waarheid legt als kracht en troost verklaard de zoon van u eeuwig welbehagen in welk alleen de zaligheid is en die aan het vloek al des kruisjes de zaligheid verdient en verworven heeft. En in uw woord komt openbaren dat u de zaligmaker bent. En door uw heilige geest komt er doen ervaren. Aan je kinderen gij die het daartoe verkoren hebt. En dat ze zalig gemaakt worden uitgenaden. Alleen door het geloven. Wil u daartoe nog onder ons zijn en wanneer er nog zijn die hier over de aarde gaan doorbreken in de dienstbaarheid en de vrezen des doods de dagen slijten zouden, ach breng ze toch eens tot de kennis van het geloof, o God, doe ze toch door den heilige geest eens kennen en dat ze verwaardigd mochten worden, om zich bewust te worden de noodzakelijkheid van die dierbare en gezegende persoon des geestes. Die alles komt te werken en allen tot roem uw naam die heerlijk is. En wil u daartoe dan ook in dit avontuur uw woord nog ontsluiten voor onze harten. En ook om het wezen voor de harten dergenen die nog gesloten zijn. En dat u nog eens geven, dat er nog eens waren die met Lydia krijgen te geven. Op het woord dat door Paulus gesproken werd. En de Heer opende het hart van Lydia. Ach grote God, zou u daartoe zelf nog onder ons en in ons midden willen zijn. En wanneer er die onder ons werkelijk geboren zijn... Uh, die door den Heiligen Geest wederom geboren en vernield geworden zijn, uh, in wiens harten door het geloven de werkzaamheid des harten uh, komen te openbaren, uh, wat het zelfmakend geloof ook inhoudt, dat men niet zal kunnen rusten uh, voor en alleen dat men mag rusten in die volbrechte arbeid van Christus, en voor een alleer dat men gezaligd en behouden met God verzoend en bevredigd zouden zijn. En wil u daartoe dan ook uw woord nog eens dienstbaar stellen. Tot lering en tot raad en tot besturing. En kon het wezen tot onderwijzing. Want hier, gij geeft dat onderwijs. En gij wilt dat onderwijs en gij gebruikt het onderwijs. En dan komt er niet eentje zelfs van je vergevordersten. Vergevorderste. Op de weg der zaligheid is er niet eentje die uitgeleerd en volleerd wordt. Het zal hier altijd maar wezen onderwijzen en die dwalen en brengen in het rechte spoor. Dat u dan door goddelijk en geestelijk onderwijs die daar behoefte aan hebben ook hun harten willen ontsluiten voor uw getuigenis en dat ze bepaald mogen worden bij het werk van u door dierbare majesteit die nog onwederstandelijk komt te werken en versterken wat gij gebracht hebt zelfs in nood en in band in strijd en moeite, komen, zorg, verdriet en jammerlijke plagen die steeds beurt op beurt de matte ziel doorknagen om nochtans niet tegenstaande een aangebonden leven te mogen hebben in het zalig zielsvertrouwen dat ze niet beschaamd zullen worden die verwachten. En heren zijnde die onder ons ach, ach dat dan ook de dag voor hun aan nog breken en dat ze de losprijs opgebracht door Christus Jezus ook voor hun eigen hartige heilig. Aan hun harten zouden mogen ervaren. Gelost, of hij wil zeggen, verlost. Verlost van de zonde en haar gevolgen. Verlost van de vloek der wet en haar eis, Verlost van God's toren. En verlost van de macht des duivels. En door het zielzaligend geloof verenigd zijnde met Christus in hem en door hem en uit hem en voor hem te mogen leven, waartoe we dan ons en ook hun aan uw God en uw genaten opdragen, ook wanneer gij die genade verheerlijkt hebt, och hier, dat u ons geeft dat we ons niet meten aan malkanderen, maar dat we verwaardigd mogen worden door je lieve geest elkander hoog te achten, en wanneer er anderen zouden zijn waar gij meerdere genade geeft. ach dat we elkaar niet zouden verachten maar wachten zouden alleen op de invloedingen van je lieve geest op goddelijk en geestelijk onderwijs. O gezegende majesteit wil u daartoe dan nog genadiglijk met je lieve geest onder ons en in onze midden zijn. En die woord nog heilige zegen en dienstbaar stellen, waartoe gij het gegeven hebt. En gedenk voort naar onze kranken, zwakke kruis, dragende. wat wettelijk verhinderd is, wat in de ziekenhuizen zich bevindt. Gij kent ze naam. eren die ons van deze plaats afhoren. Weet we weduwe wezen, weet u naast oude, vandaag eenzamen. Verlaten wat zwanger zou zijn of gebaard hebt... die wettelijk verhinderd zijn onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. We bevelen ze te samen aan, uw god en uw genade aan. U wil nog gedenken, uw zien over de troon rijden, uw getrouwe knechten geven dat er de bezuime cijfer geluid mocht geven. En bovenal hier ons diep verzonken land versinkend volk en verscheurde de kerk in de toren nog des ontfermens verdenken. De gedenken ook meten wat op de zendingsvelden zich bevindt. Ach, gij mocht onder ons en in de wereld. En onder jood en heidendom uw koninkrijk nog uitbreiden. Tot afbreuk van het rijk des duivels. Eer en verheerlijking. Van uw waarde nooit genoeg volprezen naam en goedheid. Wat we van u bidden uit genade om Jezus willen. Amen. In mijn hoeders, wij zijn straks begonnen uit de 68 e psalm met een lofzal. Gelooft zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunstbewijs. Dus de aanleidende oorzaak van lof was... De gunst bewijzen gods. Waarin bestaat in de eerste plaats de gunst bewijzen gods. Dat hij ons draagt en spaart. Dat hij ons voedt en spijst. En dat hij nog onderhoudt in het moeitevolle leven. Er zijn zorgen nog aan ons bewijst. Dat zijn gunstbewijzen Want we hebben het recht. En daarom noemen we het de gunstbewijzen. Nu zegt de dichter gelooft zijn God. Met diep ontzag je: overlaat ons dag en dag. Staan we daar nog wel eens bij stil mijn hoort. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunstbewijzen. Aan rechtlozen, onwerdigen huilwaardige, doemwaardige en onwaardige mensen. We leven hier dikwijls meer als rechthebbend, als rechtloos. Vandaar uit de stakingen, de opstand, de murmureringen, omdat men zich niet onwaardig voelt en zich niet onwaardig leert kennen. Maar mijn hoort is dat alleen aanleiding. Nee, in de tweede plaats dat God ons geeft. Dat we ons verkeer nog mogen hebben rondom de kandelaar van zijn woord. En rondom de spreken van zijn mond. Want in zover we hier tegenwoordig zijn, bekennen we toch dat dit Gods woord is. Met andere woorden eigenlijk een brief uit de hemel. God spreekt door middel van zijn woord nog tot ons. Wat hij niet doet tot vele heidenen. Wat hij niet doet op zoveel plaatsen waar zijn woord niet meer is en zijn woord niet meer gepredikt wordt. Miljoenen heidenen zijn er. En die die gunstbewijzen missen. Wat staan wij erboven? Waarom geeft God het ons? Waar we het nog? Och mijn geheutjes. Waarom geeft God dat woord wel? dan daar zegt hij van in diezelfde psalm. Gelooft zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit dan niet meer de Heer biedt prijs Hij schenkt, dus niets te verdienen hoor, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En dat laat hij ons prediken, dat hij dat geeft door middel van zijn woord en door middel van zijn getuigenis. Zodat, wanneer we ooit in ons leven wat van Gods gunstbewijzen hebben leren kennen, omtrent het heil onze onsterfelijke ziel, dan krijgt de dienst van God, Waardoor Hij middelijk met en door Zijn Woord tot ons komt te spreken, krijgt de hoogste werk. Eerlijk waar hoor. En waarom dan wel, en mijn ouders, die God is onze zaligheid? Wie zou die hoogste majesteit dan niet meer wie prijzen? En God werkt nooit buiten het Woord op. En werkt altijd middelijk door het woord. En heeft gegeven de prediking van het woord. Zodat die de waarde daarvan leert kennen. Daarvan leert kennen uw woord. Kan mij. Als schoon ik alles wat de wereld biedt mist. Door zijn smaak. En hart En zijn streven. Kom, cool. overdenk het is mijn houdens, welke waarden of de prediking des woords voor u heeft. Het niet de persoon die brengt, maar hem aanmerkende als de tussenpersoon die tussen God en het volk staat. En die niets anders heeft te doen als de opdracht uit te voeren van zijn zender. En u laat God door geen engelen het woord prediken. Want dan zouden we wel sterven in ons bankje. Maar dan laat u door mensen. Die gelijk als de orders Van genade moeten lezen. Laat hij het woord prediken. Al dat ze ten eerste zouden zien en horen uit het woord. Dat hij schenkt uit goedheid. Zonder pijl. Ons het eeuwig, zalig leven. Zelfs nog hij kan. En wil. En zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Maar dan geldt het er ook van. Wanneer wij die gunstbewijzen niet waarderen. Dat het er van geldende zal zijn. Hoe groot, Hoe vreselijk zij het gelongen. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Ach, wanneer op zo'n grote zaligheid geen echt eh, Maar wanneer we het mogen doen, dan is het Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moest hem wel vrezen, zulke God. We vragen daartoe in het avontuur en wel u aandacht voor de 25e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. En daar vraag 65 met het antwoord van zo'n groot gewicht is en we belang erbij hebben om daar in het avontuur bij stil te staan, daar vragen we dan alleen uw aandacht voor zondag 25. Vraag 65 met het antwoord. Aangezien dan vraag, aangezien dan alleen het geloof. Ons Christus en al zijn wel daden deelachtig maakt. Van waar komt zulke een geloof? Antwoord van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des evangelis. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten tot zulke. We vinden hier de vraag uh, uh, van waar komt zulke geloof. En dan het antwoord ten eerste van de heilige geest. Wensen dan uw aandacht te bepalen in de eerste plaats bij de werkmeester des geloofs. Ten tweede bij de versterking van het geloof. En ten derde bij de versterking des geloofs door de sacramenten. We zijn in de eerste plaats de werkmeester van het geloof, de heilige geest. In de tweede plaats de versterking door het geloof in het geloof door het woord. En in de derde plaats de versterking van het geloof door het de gebruik der sacramenten. Uh, voordat we daarvan spreken zingen we vooraf uh, van de 119e psalm. Het 84e en het 88e vers. Mijn ziel bewaart uw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij of ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verheven. En wat we verder vinden in het 84ste en 88ste vers van Psalm 119. tot de 24ste zondag heeft het eigenlijk gegaan over het geloof en voordat nu de onderwijzer gaat handelen over de versterking van het geloof gaat hij de vraag doen aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt van waar komt zulke geloof? En dan eigenlijk verwijst hij even terug, ik meen naar zondag 20, wanneer gevraagd wordt om een Heilige Geest, dat Hij ook mij gegeven is. En dat Hij mij Christus en al zijn weldaden wilachtig belachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. En dan vinden we hier naar aanleiding van wat gelooft gij van een heilige geest. Hier een gewichtige vraag waar er gehandeld wordt dat wij Christus en al zijn die deelachtig worden. Dus eerst Christus deelachtig worden en dan zijn weldaten. Algemeen wordt het omgekeerd. Eerst over weldaden spreken en dan Christus deelachtig wordt. Dat is in strijd met wat we hier vinden. Daarom heeft het ook wel nadere verklaring en nader onderricht nodig. Want wanneer hier gesproken wordt over het geloof dat ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Uh, welk geloof is dat? Is dat alleen het de welwezen des geloofs, waardoor ik verzekerd ben van dat ik het eigendom van Christus en zijn weldadendeelachtig ben, of is dat in het wezen des geloofs. En al hebben we hier een uitgebreid terrein en we zullen proberen om met de hulp van des hier het minste en het slechtste geloof te erkennen. Maar probeert dan uw aandacht in te spannen. En uzelf het te beproeven. En want het zal er toch maar over gaan. Of dat wij het zaligmakend geloof deelachtig zijn. Want zonder geloof is het onmogelijk God te baren. En die tot God komt moet geloven dat hij is. En een belonen dergene die hem zoekt zodat het zaligmakend geloof niet alleen bestaat dat wij verzekerd, gerechtvaardigd, verzegeld en aangenomen zijn, maar het waarzaligmakend geloof in zijn beginsel. En omdat we hier misschien wel tot enig onderwijs uh, bij stilwensen te staan alleen maar bij dit onderwerp zullen we trachten te bewijzen uit Gods getuigenis en op grond van Gods woord waar het zaligmakend geloof begint en hoe dat God en Heilige Geest dat komt te werken Vooraf wil ik even dit nog zeggen dat het geloof wordt aan een drieëne God toegeschreven wij vinden nog van God de Vader, dat Christus zegt, niemand kan tot mij komen, dat is door het geloof, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus er wordt het geloof toegekend aan de eerste persoon. Wij vinden van Christus dat hij is de beginner en de volleinde des geloofs. Dus daar wordt Christus toegekend alsof dat hij de werkmeester des geloofs is. En we vinden hier inzonderheid. En ook verwezen naar verschillende teksten die eronder staan. Als je er belang bij hebt, kijk je thuis maar eens na. Dat hier de derde persoon genoemd wordt. Van de heilige geest die het geloof in onze harten werkt. Dus er wordt over de derde persoon gestroomd. Nu in wezen werkt het geloof of is het geloof een gewrochte van een drieëne God. Maar in de huishoudingen genade is het de derde persoon, die het, de heilige geest die het geloof in het hart van zijn volk komt te werken. En wanneer we hier dan stilstaan aangezien, dan alleen het geloof ons Christus,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 Dus Christus zeggen we verbindt, zouden we zeggen, de zaligheid aan geloof. Is het nu zodanig dat een mens het vermogen nog heeft om te geloven? Ik bedoel het zaligmakend hoor. En dan komen we in strijd met dit onderwerp. Wij zijn mijn houders en hebben en missen het vermogen om te geloven. Dat al is het. Dat wij historieel. De waarheid geloven. Beleiden en erkennen Dat de Bijbel godswoord is. Dat al is het. Dat wij historieel. De leer der zaligheid beleiden. En historieel. Zodat we de grondstukken van de leer kunnen verdedigen. En zelfs dat we. Uit een zekere bevatting van de waarheid en toestemmen van de waarheid is soms nog meent het geloof te hebben, dat men in wezen nog mist het zaligmakend geloof. Weet je waar zich dat in openbaar? Dat zal ik u eens duidelijk zeggen. Daar zijn sommige mensen die zeggen. Als het Christus niet is, is het niets. Het moet Christus wezen, zeker waar. Maar die dat zo koud en zo harteloos kunnen zeggen, die zuiverlijk de leer zeggen we zouden verdedigen. Het moet Christus wezen en buiten Christus is niks. Die geven te kennen dan ze het zalig maken geloof missen. Weet je waarom? Maar je hoort niet uit dat ze zelf de behoefte door het geloof hebben aan Christus. Daarom mijn is er zo nodig dat er gesepareerd wordt tussen het echte en tussen het onechte. Tussen het zelfmakend werk des Heiligen Christus En tussen de werkheiligheid en eigen gerechtigheid en de wettische, wettische geloof geloofhebbenden we, van werkheiligheid zichzelf zoeken te handhaven. Want houdt in gedachtenis van het beginsel des geloofs waar God en Heilige Geest komt te werken. Daar houdt men Gods werk en daar keurt men af alle eigen werk. Wanneer we meen ik toch duidelijk genoeg gezegd, heb, dat het niet is het algemeen geloof. Je moet maar geloven. Hoewel de prediking des woords is, bekeer het u en geloof het. Of we zouden het andersom kunnen zeggen, geloof en bekeer het u. Want geloof en bekering gaan altijd samen en er zal er geen bekering wezen wanneer er geen geloof is dus het geloof gaat in wezen voor de bekering en waarin bestaat dan de bekering het terug naar God met onze schuld in is en smaak we zouden hier een uitgebreid veld vinden als we hierover uitgingen wij. Maar het geloof gaat vooraf. En hoe geschiet dat? Wel de onderwijzer die zegt dat het komt van de Heilige Geest. Dus het zaligmakend geloof is een werk van de Heilige Geest. Waarom? Omdat het geloof heiligend werkt. Daarom wordt het geloof toegekend aan den heilige geest. En dan lees ik hier. Uh, die het geloof in onze harten werkt. Door de verkondiging des uh, heilige evangelies, Dus het geloof wordt door den heilige geest in het hart gewerkt. En nu. We zeiden proberen zo duidelijk en zo mogelijk. Zoals u hier tegenwoordig bent, gelooft gij wellicht allemaal. De waarheid zoals u die gepredikt wordt. Wellicht beleidt u alle wel. In zoverre dat gij hier de waarheid erkent. dat is de leer der waarheid. Dat is de leer der zaligheid. Maar hoe komt het nu, mijn eurders, dat men vijf, dat men tien, dat men vijftien, dat men dat twintig jaar kan beleiden en twintig jaar onder de prediking des evangelies komen en blijven wie we zijn, missen het maken geloof. Hoe komt dat? Eh, wel in de eerste plaats, eh, dat we geen behoefte hebben aan het zaligmakend geloof. Want waar behoefte geboren zouden worden aan het zaligmakend geloof, zou behoefte geboren worden aan de Heilige Geest. Wat zegt het ons nu dat we met eerbied gesproken geestelijk dood liggen? Zullen wij hier God beschuldigen? Nee, dat kan niet hoor. We liggen in onze geestelijke dood. Vandaar het, dat men gelijk als een dode. Een doof blijft voor het eeuwig heilig evangelie. Dat al is het. Dat het voor ons soms is. Als een schone melodie en een muziek. Waardoor men bekoord geworden is. Maar het treft het hart en niet blijven we geestelijk dof. Als vrucht van onze geestelijke dat. Vandaar het mijn houders dat men dertig, 40 jaar onder de waarheid kan zitten. En precies dezelfde blijven moeten we eens even ernstig overdenken. We hebben toch maar ene ziel voor de eeuw. We zeiden, waarin openbaar zich nu dat er het geloof gewrocht wordt wel ten eerste. Dat God en Heilige Geest werkt in het hart. De genade des geloofs als een gift. Want men kan geen geloof oefenen. Wanneer daar geen geloof is, dat wil zeggen zalig maken. Dus daar moet geschonken worden en gewerkt worden, de genade des geloofs. Waardoor ik horende gaat worden. <kwijnt> wil ik u een bewijs geven. Wanneer Lazarus dood in het graf lag. Al was daar de schoonste predicaties tot hem gedaan werden, hij zou niet gehoord hebben. Maar toen Christus sprak, dan hoort een dode, dus die dood, die doof was, krijgt horen. En hij hoort de stem des zoons gods. En hij staat op uit de dood en komt uit het graf. Waar nu God een Heilige Geest, de genade des geloofs door middel van het woord en door de kracht des Heiligen Geest werkt, vandaar het dat God de middelen ingesteld heeft en wel geroepen worden gebruik te maken van de middelen. wanneer men hier bij een dokter middelen gebruikt en die dokter zegt dan die middelen goed zijn maar je zegt ja maar dat geloof ik niet ze zullen voor mij wel niet helpen laat ze maar staan uh, wanneer dan de krankheid toeneemt is het onze eigen schuld want wij verachten en verwerpen de middelen en daarom mijn hulbus en ik zeg het niet om te verwijten, hoor. Maar dan denk ik zwoens de avonds wel eens, wanneer ik hier soms een dertig, veertig, soms vijftig vreemdelingen zie, en dat er ettelijke onder ons die zelfs avondmaalganger geweest zijn, dat het die gemist worden, dan vraag ik wel eens: waar is het geloof? Want het zaligmakend geloof verbindt zich aan de middelen. Uw woord kan mij schoon ik alles mis. <coughs> <coughs> Wanneer God den heilige geest nu dat nieuwe leven, want we noemen dat uh, waar God den heiligen geest dat leven werkt. Wat door onze vader genoemd wordt. De wedergeboorte in de engere zin. En door de apostel Paulus genoemd wordt. De levendmaking. Die heeft niet plaats in de rechtvaardigmaking. Maar door de levendmaking krijgt men behoefte aan de rechtvaardigmaking. In die levendmaking, wat heeft daar dan plaats? We zullen even, wat we wel eens meer een keer gedaan hebben, dogmatisch of leerstellig preken, spreken. Dan kunt u jezelf gaan beproeven. En wel mijn ouders dan wordt op een punt destijds, wordt die zoon daar Christus ingeleid. En door de inlijving krijgen ze een recht op al de weldaden die Christus verworven heeft. Zodat leerstellig staat hier dat we Christus en al zijn weldaden die echter worden. Maar door het geloof. Want niemand kan iets aannemen tenzij het hem van God geschonken wordt. Nu is het geloof te handen waardoor men ontvangt. Daar straks nog wat nader was. Dus we stellen voorop vast. Dat de levendmaking Daar heeft aan Gods kant plaats. Dat een arme zoon daar Christus ingelijfd wordt. En hij daar al de Van het genadeverwond tot toegerekend wordt. Zodat. Zo'n mens met eerbied gesproken, al is dat het zichzelf niet bewust is, nooit meer verloren kan gaan. Nu voorzichtig hoor. Dat we nu een tijd beleven, dat door de kenmerkjes van de levendmaking, en dat men in Christus ingelijfd is, daardoor een kind van God gehouden wordt, en dat men daardoor volk des heren gehouden wordt, was tegen de natuur van geloof. Wij mogen met vrijmoedigheid, en ik durf het met vrijmoedigheid, de natuur in de aardes geloofs te prediken. Dan lees ik, en dan neem ik Rut, die op de grens openbaar was, maar in haar was verklaard de genade des geloos en door de genade des geloos ging ze de eigen bekering en waarin bestond dan die bekering dat ze met Moab en met de afgolde van Moab en met haar vader en moeder en met haar huisbrek en waarin haar hart geboren werd en niet om Naomi op ter gebreken te zien. Maar uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Dan moet het dood maar scheiding maken. Waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. En al dat zal ik begraven. Daar was in Rutsert de genade des geloofs. En door de genade des Geloofs wordt ze werkzaam door het geloof. En die werkzaamheid door het geloof openbaart zich in de praktijk van de leven. Nu is het een heilige geest. Dan dus zeggen we, die dat geloof in het hart te werkt. Waarvan de apostel Paulus zegt in Efeze 2 verzingt. En u heeft hij medelevend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaad. Wat zal nu een levend gemaakte ziel. Die aan Gods kamp Christus En Wat zal die gaan horen. Die zal gaan horen. Door middel van de prediking des woords. Dat zijn zaken niet goed staan voor wat. Dat zijn geen mensen die zeggen, ik ben levend gemaakt. En dat zijn mensen die zeggen, die zeggen ik ben wedergeboren. Dat is de dood in de pot. Maar die krijgen oren om te horen. En welke oren krijgen ze om te horen? Het dan ze met de rechten en de deugden de gods te doen krijgen. Ja. En die te, niet alleen krijgen te horen. Maar bij het licht van Gods woord en door de prediking des woords, schrik niet, bij tijden wel eens moeten horen dat de prediker een zoon des dondes is. Anders kunnen we net zo makkelijk de kerk uitgaan als dan weer ingaan, wanneer dat woord zijn kracht mist. En dan kunnen we net zo gemakkelijk weer thuis achter een bakje koffie gaan zitten. Eh, wanneer het woord zijn krijgt mist, eh, dan is het voorbij gegaan zonder dat het ons iets gedaan heeft. Maar waar nu dat ware leven gebracht wordt, daar gaat dat woord wat doen in het hart. Daar gaan leren kennen dat ze tegen Gods heiligheid gezondigd hebben. En Gods rechtvaardigheid zich waardig gemaakt hebben. Die gaan leren kennen dat ze in dezelfde ramzalig en vloekwaardig en doemwaardig zijn. Die gaan door het geloof het stuk der ellende beleven. En mijn oorde is gedachten is. Dat dat een vrucht is van de heilige geest. Want anders doorleven we het stuk onze ellende niet. Dan kunnen we het gemakkelijk stellen. Soms nog met een versje en een tekstje en een toestandje. Nee, mijn heilige geest. Die gaat mijn hordes en zonder overtuigen. En dat als een gerechtigheid waardeloos is. Dat als een werkheiligheid verdoenlijk is. En dat hij zijn staat in Adam. Een staat van verlorenheid. De heilige geest gaat hem brengen tot een heilzame wanhoop. Waardoor door het geloof in het heil. Dat het geloof dat God slot gaat geloven. Dat daar in middellijke weg gepredikt wordt. Wet en evangelie. Vloed en zegen. Leven en dood. En dat zijn ze die de waarheid moeten gaan aanvaarden. Oh, mijn oordes, daar valt alle kritiek aan mijn kant. Ja. <krijg> kritiek tegen de leraar, kritiek tegen je buurman, kritiek tegen je medeoordes. Daar gaan ze zelf kritiek krijgen. Goed luisteren hoor. We proberen u zo duidelijk mogelijk te maken. Zelfkritiek. Ik heb gezondig. En ik heb gedaan dat kwaad is in uw hand. O oh, mijn leiders. Dat zullen ze zijn. Die met de wereld, zeggen wij, we, met al het genot van de wereld krijgen te breken. Ja. Maar waartoe dat geloof werkzaam is geworden. En wel dat ze zullen hier dat het een hopeloze zaak is. Maar dat ze tevens krijgen te horen. En bij het licht van de heilige geest. door middel soms van de prediking het evangelie hoor. De rijkdom van het evangelie hoor. Ja bij het licht van God en heilige geest. Dat het evangelie zich voor hen gaat ontsluiten. Als een beantwoording eh, tegen de nood, tegen de ellende, tegen de vloek, tegen de dood en tegen de oordeel. En wat zal dat meebrengen? Let eventjes op een gebedsleven. <coughs> Waar een levende geloof werkzaam is, daar zal ook het gebedsleven werkzaam zijn. Waar het geloof niet levendig is, daar is geen gebed. Heus niet waar. Hè? Het ene is aan het andere verbonden. En waar nu zeggen we, in de genade des geloofs door God en Heilige Geest, dat nieuwe leven gebracht wordt, dat is een leven, dat kan niet buiten God leven. Weet je waarom? Omdat de goddelijke liefde inderdaad is uitgestort. En door die goddelijke liefde krijgen ze smart van de zonde, van de zonde hoor. Smaak van de zonde. En komen zelfs tot de beleidenis van haar zonde. En zeggen we dan, geschiet het wel. Dat hoewel God een vrij soeverein wijs is, houdt in gedachtenis. Het geloof in wezen is altijd hetzelfde. Maar met onderscheiden personen komt God soms onderscheiden te handelen. Zodat wanneer we zalig mogen worden, wordt er geen één zalig zonder het zaligmakend geloof. Maar de weg die God met er komt te houden, die is verschillend. Want er twee zijn die precies dezelfde weg zouden we prediken of vertellen. Uh, dan zou er één bedrieger en een leugenaar bij zijn. Ja. Want dat kan ook nog, het is in ons leven zelfs gebeurd, dat er eentje was die zelf bewonderd werd, zelfs door leraars, uh, die uiteindelijk bleek een bekeringsgeschiedenis gestolen te hebben. En dat er iemand een bekeringsgeschiedenis las. En die las precies wat die vrouw vertelde. Ja. We gaan er verder niet over uitwijken. Maar dat hebben we in ons leven meegemaakt. Tussen mijn leiders. Wat er gaande kan zijn. Er zijn er nooit geen twee een. Het is dezelfde. God. Daar is niet één blad aan een boom precies in. En uh, zo is het ook in de weg der berechtige bekering. Dus in dat opzicht moeten we ook ons niet meten of afmeten bij een ander. Maar het moet er zijn, ben ik naar gods woord. Dan kan je een Lydia vinden die op een liefelijke wijze de raad is. Dan kan je een Cornelius de Hoofdman vinden. Die op een liefelijke wijze tot de kennis der zaligheid gekomen is. Maar dan kan je ook de donder van Gods majesteit vinden. Wanneer het die sal van in een ogenblik veld. En op de Pinksterdag 3000 die verslagen werden in de recht. Dus we moeten nooit geen maatstok nemen. En geen darmstok nemen in onze, in onze zak. Maar we mogen ons wel beproeven, ben ik, naar het woord. Wat leert dat woord, zowel van Lydia als van al degenen die we daar noemen? Dat ze door het geloof tot de kennis van Christus gebracht zijn. Wat ook de heilige geest, en dat kunt gij toch wel met me eens zijn, en als ik het niet met me eens ben, dan ben je tegen de waarheid. Dat een heilige geest een mens geen rust geeft in de overtuiging. Een mens geen rust geeft in wat opening van het evangelie. Maar ze doet kennen waar de rust is. Waarom dat er een betrekking in het hart van de oprechte valt. Om niet te kunnen rusten buiten de waarheid, Zoals hij is in Christus is zodat het een heilige geest is, die door middel van de prediking des er nog komt onderwijzen, Zodat wanneer het u ooit heeft ervaren, en dan weten we het niet om dat te bevestigen met ons eigen leven. Maar dat we wel geweest zijn dat er aan me gesproken werd, <coughs> dat we vergeten waren om te snikken. En dat onze keel zo droog was dat we bij tijden dreigden te stikken van de droogte. Zo hadden we zitten luisteren. Het woord op zitten eten. Waarom? Wel nou, we hoorden dat we nog zalig konden worden. Overeenkomstig en we hoorden nog dat we waren naar het woord. Het is wel eens geweest. Verdraag me dat ik dat eens even zeg. Dat ik eens onder een preek gezeten had. Op een woedeensdagavond bij Bogende. En dat hij sprak over deze woorden. Jezus slaande zijn ogen op zijn discipelen. Zij de zalig zijt gearm Want u is het koninkrijke Gods En ik was zo vervuld en zo vol. Dat ik bovenwijk naar de bus. Daar moest hij op de bus. En ik hem na. En dat ik zei, volgens nou heb je vanavond alleen voor mijn geprikt. Je zou misschien zeggen, wat een verwaandheid toch, ik. Nee, het was alleen of dat ik er alleen onder gezeten had. Die man die liet me in de droom waarin ik was. Hij zei, ja jongen, dat wist ik wel. Maar dan kom ik toch van de preekstoel niet zeggen dat ik voor jou alleen preek. Ja. Hij wilde zeggen... Ga ja, je nou maar en eh, geniet nou maar even. Eh, want mijn ouders, eh, wat kan dan het waar Zijn dier leer verspreidt. Een straal van willijkheid, daar ze alle waarheid haat. Ze is het dan meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan er glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoek tot streling van gemoed ben honing ver te boven. <lacht> Merk eens, wanneer dan die dierbare geest, gaat verklaren, de persoon des middelaars die zijn gaat ontsluiten aan het aard, dat hij de verdienende oorzaak is, van alle welbeden, van vergeving, van verzoening, van verlossing, van aanneming, van zaligheid. Och, mijn houders, dat is niet zo'n geringe zaak hoor. Een tijdelijke persoonsopenbaring van die dierbare middelen. Want dat is zijn heilige geest die het geloof komt te versterken. En het geloof komt te doen kennen de rijk rijkdom die er is in Christus. Je moet nooit denken mijn houders als God de heilige geest in onze harten werkt. Het zaligmakend geloof dat die gelovige met zijn armpjes over elkaar kan gaan rusten en zeggen ik word zaligmakend waarbij. Daar zijn er zoveel die er zelf verzekeren waar God het niet doet. En waar de heilige geest het niet doet. Vandaar het mijn houders van hier. Dat de heilige geest door middel van de prediking des Woords, Wanneer we hier vinden. Het geloven aan door de verkondiging des heiligen evangelies. Dus het evangelie. Wat insluit de Christus der Schrift, Anders niets. De Christus der Schrift. En door de heilige geest dat komt te werken. Ach, dan gaat het niet zozeer altijd wat gevoelig. Maar wat geloof ik. Want mijn gevoel is bedriegelijk. Maar het geloof op zichzelf en wanneer het werkzaam is, wordt niet werkzaam door ik gevoel, maar wordt werkzaam, dat staat geschreven. Moet je het proberen te onthouden. Vandaar het dat een doorgeleid christen, een bevestigd christen, en wanneer ze zelf woorden worden een vader, we vinden nog dat een apostel Johannes spreekt over kinderen, over jongelingen en over vaders. Dat die zodanig worden als verders. Eh, daar we van vinden dat Johannes getuigt, wij weten. Hij heeft ons het verstand gegeven dat wij de Warechtige kennen en wij zijn in de Warechtige. Namelijk in zijn zoon Jezus Christus. Die eh, door de beproevingen en de verzoekingen eh, wat standvaster gegaan worden. Wat wanneer het wezen des geloofs zich openbaart, eh, soms ook de zwakheden des geloofs zich openbaart. Ik zeg de zwakheden vandaar het, Dat ook het avondmaals voor een manier nog getuigt, wat zo weinig verstaan en begrepen wordt. Eh, dat alhoewel wij geen volkomen geloof hebben, en nog dagelijks te worstel hebben eh, met de zon, geen volkomen geloof hebben. Uh, dus daar is een gebrek, het uh, niet op het geloof in zichzelf is geen gebrek. Maar dat men niet zodanig het geloof kan oefenen dat we Christus met mee te weten voor eigen hart en leven uh, door het geloof met hem verenigd worden. Zodat wanneer we te waar dat die middelaar geopenbaard is geworden en verklaard is geworden als de enige middelaar. Er waar het geloof van bereid, daar ben ik mee gebaat Met Christus, niet met een tekstje, niet met een toestandje, niet en dat heb ik gekregen en dat. Nee. Ik ben alleen gebaat met Christus. Weet je wat eruit geboren gaat worden? Door het geloof. Jezus is alleen daar mijn hart gaat heen. Mijn ziel gedurig dorst naar die levensvorst. En daar wordt geboren door de heilige geest. En wanneer Jezus gaat en mijn ziel bevatten, werd ik ontbloot. O, mijn heerders, die gaan er ontblootend armelijke staat leren kennen. En daar wordt tevens geboren. Wanneer de noodzaak door de heilige geest gevraagd, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziel En al is het dat door strijd en de zwakheid van het geloof erin inzinkingen kunnen zijn, dat men bij tijden vrees zelf al ooit van God geweest is. Dat het al ooit waarheid in mijn ziel geweest hebben, dan leg er nog in hun ziel dansen. met Maria de eigen dood zouden de als ze denken moeten, buiten Christus te moeten blijven. Dat is een eigenschap van de natuur, des geloofs. Dat kan je rusten voordat we ze hebben leren kennen. Christus is van mij en ik ben zijn dat is het waar zelfgmakend geloof. En waar we zo kort mogelijk iets van gezegd hebben. In zijn begin en in zijn voortzetting. En nu dat zelfgmakend geloof. Dat is altijd een vernederende genade. Probeer dat in de zin uw gedachten ook te bewerken. Dat is niet een geloof dat zichzelf zoekt te handhaven. Maar dat is een geloof dat krijgt steeds behoeften aan onderwijs. Vandaar het mijn oordes dat de dienst van God hun zielsvermaak wordt. Dat al is het soms dat. Hè, wanneer ze onder de bediening des woords verkeerd hebben. En er is een scherp of ernstig gepredikt of afsnijdend gepredikt. En dan zullen ze, al is dat het in haar vlees gevoelens zouden de vijandschap. Dan zullen ze door den Heiligen geest, die het zalig maakt, het geloof in haar harten werkt, zullen ze zich die leer onderwerpen. Dat wanneer er gevraagd zouden worden, wil ik die dan ook niet heen gaan. Dan zouden ze zeggen, tot wie zullen we heen? Gij hebt de woorden des even geleveren zodat de heilige geest dit woord door middel van het evangelie in ons harte werkt door de, de verkonding des Heiligen evangelies. Ten tweede komt ook de heilige geest uh, dat geloof door middel van het woord te sterk en te versterken. Vandaar dat mijn oordes. Dat er nooit geen een is die boven de bediening des woords komt. Daar kan zijn dat men onkerkelijk is. Omdat men op een plaats woont waar men Gods woord niet kan horen. Dat zijn niet de echte onkerkelijken. Dat zijn ze die soms treuren over dat ze niet op kunnen gaan naar het woord. Maar er zijn er ook die wel zeggen... Dat de bediening opgehouden is. Als de bediening opgehouden was. Die mensen die dat zeggen zouden we dan ook niet bekeerd kunnen worden. Want we houdt de bediening op. Want God komt door middel van de prediking des evangelies. In de harten te werken van zijn uitverkorenheid. Die nou de bediening gaan logenen, Om welke reden dan ook. Uh, die logen het tevens het werk des Heiligen geestes. Laat ons bedenken, mijn heurders, dat een heilige geest, uh, dat die het geloven werkt, maar ook steeds versterkt. Bij de aanvang en bij de voortgang, ik zal nog even dat beeld eens even gebruiken van het. Uh, ten eerste kwamen ze op de grens, en we hebben wel eens meer gezegd, dat ze daar niet een voorwaarde stelden. Het geloof stelt ook geen voorwaarden. Het zaligmakend geloof stelt nooit geen voorwaarden. Die buigt onder de voorwaarden die God stelt. Het ongeloof, dat stelt God voorwaarden. Maar het geloof heeft geen voorwaarden. Je hebt niets, Dijs. Vandaar het dat ze niet tegen een oom die zegt, als ik de grens overga, zal ik brood hebben, zal ik geld hebben, zal ik een huis krijgen zal ik een krijgen, daar niets van. Onverwerdelijk volgt ze. En waar nu dat geloof gesterkt, waardoor deed ze dat door de Heilige Geest. Die door middel van wat ze uit Naomi's mond gehoord, en misschien uit haar eigen mond de, van haar, de mond van haar man gehoord heeft, door middel van dat woord volgde ze onverwerdelijk. Dat wil iets zeggen dan de zulke geen strijd, geen aanvechting. Misschien hebben ze ook wel onderworpen geweest bij meisje was, zij straks overkomt. Tot in het tiende geslacht mag er geen moebied in, in, in, in Israël komen. Straks gooien ze het land uit. Uh, maar ze is onverwerkelijk. En dan vinden we het beeld van het geloof ootmoed. Ze was niet te hoogmoedig om van elke aard te bukken. En wanneer ze dan ontmoet Boas. Uh, en hij zegt wie zijt gij mijn dochter. Dan vinden we niet dat ze zegt en ik ben uit moo opgekomen. En ik ben levend gemaakt. En ik heb een keus gedaan. En ik mag wel geloven dat ik op de weg ben. Daar vind je niets van. Dat is geen eigenschap van het geloof. En wanneer ze zegt wie ze is. Dat ze maar waar ze Rutte Moabied is. En dat ze daar toegelaten was op dat land te maken lezen, het Arme werk doen. Het geloof wil arme werk doen hoor. Ja. Arme werk doen, dat is drukken voor God. Om uit de genade aan te leven. En dan zegt hij, het is me wel aangezegd. Wat gij gedaan hebt bij uw schoonmoeder. En gezegend zijt gij, mijn dochter. Dat gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Onder de, schaduw, onder, de onder de schaduw van de vleugelen van de God van Israël. Dan zegt ze niet, ja man, dat heeft hij me wat gekosteld. Want er was ook vermoedig om me op te verlaten. Denk. Dan faalt ze aan zijn voeten. En dan zegt ze, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen. Dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben, daar lach zit. En als ze later bij Boas aan de dorsvloer komt, lag ze ook aan zijn voeten. En nou brengt het het geloof, mijn houders, bij de aanvang en bij de voortgang, brengt altijd aan de voeten van die geestelijke Boas. Als een onwaardige en in een bewust afhankelijke. Gij zet de los. Oh, oh het is zelfs. Al is het dat God genade verheerlijk Met medeweten voor eigen hart en leven. Hebben we nodig in het geloof gesterkt te mogen worden. En in het geloof gesterkt te worden. Hoe doet hij dat? Eh, wel, door middel van de prediking des evangelies. Het geloof welke in onze harten werkt. Door de verkondiging des heiligen evangelies. Opdat den gelovigen door middel van de prediking steeds gewezen wordt naar de Christus der schriften. Die de inhoud is van het evengeen. Zodat zeggen we de vergevorderste in de genade. Waar je maar nooit over moet of hoeft te twisten. Ik heb wel eens gehoord, ik was er bij zelf. Dan er waren die met elkaar de ruzie hadden. Wie de meeste genade had. Nou ze hadden een klein beetje. Dat zal ik je vertellen. Ja. Als men gaat twisten. Wie de meeste genade hebt, Die staan toch hoog met de reizen. En als het ware. Zijn ze maar een kruimeltje hoor. Ja. De waarachtige genade. Zo God die verheerlijk. Brengt altijd in de oog toe. Het zaligmakend God werkt ook niet. Al wat uit de duivel is. Dat werkt ook goed. Ja. Maar wat uit God is. Is een eenvoudig geest. En de heilige geest maakt eenvoudig. Bedenk dan. Dat ook het geloof gesterkt wordt. Door de prediking des evangelies. Waarvan we hier vinden. Dat hij door middel van de verkondiging des heiligen evangelisch het geloof ook komt te sterken. Zodat wanneer het kan gebeuren er daten er zijn die werkelijk gelovigen zijn. En in strijd en in wanden en in verzoekingen en beproevingen soms verkeer. Dat God middelijk de verkondiging des evangelies wel eens wil gebruiken. Dat ze soms met de Maria Magdalena eh, blind geschreeuwd zijn. En dan ze niets van Christus zien. Maar dan ze door middel van de prediking de stem van Christus horen. En ze zich een keertje om, maar een Om uit en van en uit dat ledige graf Christus niet te zoeken. Maar om, en dan nog een dode, maar een levende te leren kennen. Ik ben de opstanding in het leven. Maria. Zodat ze gesterkt worden in de geloof. Zodat bij de aanvang en bij de voortgang steeds nodig is de versterking van het geloof. Wat een heilige geest doet. Dus geen dominee of geen bekeerd mens. Maar een heilige geest. Die het geloof in onze harten werkt. En het vers is werkt door de verkondiging des evangelies en ook sterk door de verkondiging des heiligen evangelies. Maar nu komt hij vanwege de zwakheid des geloofs en nog met zichtbare tekenen om het geloof te versterken. Daarom vinden we nog, en het sterkt door het gebruik van de sacrament. Dus hier wordt niet alleen gesproken over het geloof dat God een heilige geest werkt, niet alleen het geloof dat God een heilige geest uh, sterkt den geloven, <kijkt> maar om nu tegemoet te komen aan de zwakheid, ik meen verleden week, uh, tot de catechizante of hier, dat weet ik niet meer, maar dat in de tijd, uh, dat God het volk Israëls oud testament is wat zichtbaarschap. Namelijk de ark uh, des verbonds en de altaren de gehele tabernakeldienst. Waarom? Omdat de heidenen hadden ook wat zichtbaars. Die hadden afgehouden. Vandaar het dat men zo geneigd was tot afgehouden. Vandaar dat, mijn hoorde staat ook de Rooms-Katholieke kerk... Uh, de kerken gaan vervullen of vervuld hebben met beelden uh, men wil wat zien nu heeft God om de zwakheid van het geloof tegemoet te komen van den gelovigen niet alleen gegeven de prediking des heiligen evangelies die je heiligend werkt maar die heeft nog wat zichtbaars wat tastbaars wat eetsbaars wat drinkbaars gegeven Namelijk de sacrament Om door zichtbare tekenen en zegelen uh, gesterkt te worden van daaruit. Uh, de doop en het avondmaal uh, Wat God komt te geven tot versterking van het geloof. Zodat het ook een eigenschap is van het zaligmakend geloof. Dat steeds behoefte krijgt aan versterking dat het in hun hart openbaart een honger en een dorst om bij vernieuwing weer eens gesterkt te mogen worden in het geloven want daartoe heeft God de sacramenten ze alleen tot versterking van geloof zichtbaar, tastbaar, eetbaar och mijn houders de zwakheid van geloof tegemoet te komen daarom zeiden we, we hebben getrecht eenvoudig mogelijk en zo duidelijk mogelijk en zo kort mogelijk even duidelijk te maken waarin bestaat het zelfmakend geloof wat God een heilige geest werkt, want die maakt een heilig volk, een geheiligd volk. En waar nu God een heilige geest zulks werkt en verswerkt. Laten we dan, uh, wanneer het geloof werkzaam is, uh, niet zodanig dat we met eerbied gesproken uh, eisen God moet wat doen. Nee, het geloof brengt altijd in de overwerpen en huldigt alleen de waarde van Christus, zodat het offer van Christus, het bloed van Christus, de pleitgrond des gebeds wordt. De pleitgrond des gebedsters. Waardoor het geloof gesterkt kan worden in de gekruiste Christus. Die gekruist voorgesteld wordt ook in de sacramenten, zowel in doop als in avondmaal. Zo de heren willen we leven. Hopen we het haar. En gezondheid geeft, hopen we dan volgende week over de volgende vragen daarvan te spreken. Thans gaan we met een enkel woord die besluiten zingen we. Uh, vooraf nog uh, van Psalm 118 het zevende vers De Heer is mij tot hulp en sterkte Hij is mijn lied, mijn salm gezang, Hij was het die mijn heil bewerkt dies loof ik hem een leven lang men hoorde er vromen tent weer galmen van hulp en heil ons aangebrecht, daar zingt men blij met dankbaar op Gods rechterhand, doet grote kracht. We noemen het zevende vers van psalm 108. nog die werkelijk belang hebben in het zaligmakend geloof en je bij jezelf niet waar kan nemen dat je het bezit zelfs het minste dat je soms bij je eigen waar neemt opstand tegenstand vijandschap redeneren door het onbeloven. en je toch overreeds bent dat buiten het zaligmakend geloof geen zaligheid is. Dan zou ik je één raad willen geven. Betoet. Smeekt om den Heiligen Geest. We kunnen een uur met zo iemand spreken en twee uur met iemand spreken en we kunnen het niet aangepreekt krijgen. Dat is het werk van God en heilige Geest. Dat wanneer de die onder ons zijn, zouden zich dan bewust mogen wezen. Ach, ik hang dat van den Heiligen Geest. Dat hij de verkondiging des Evangelies nog eens in mijn hart zou heiligen. Niet in deze zin. Dan ga ik al zo lang te kerk en het helpt je niks. Ach, mijn heuvels, dat is een vrucht van onze geestelijke zorg. We komen niet naar de kerk om dat helpen zo, maar om te horen waar door en door wie we geholpen kunnen worden. Maar nou, dan moeten we een hulpeloze wezen die God en heiligen geest nodig krijgt. Anders. Dan gaat men voor zijn kerk gaan wat schrijven. Ja. En als we dan niet uitbetaald worden voor ons kerk gaan, dan kan men God nog de schuld geven. Ja. Maar mijn is de kerkgang die is niet en God geeft die middelen niet. Met deze woorden, die zullen wel helpen. Ik doe dat en doe God wat neemt. De prediking des evangelisch predikt dat we midden in de dood liggen. En dat het het werk des heilige geestes is. En die ons komt te prediken dat wanneer we hulpeloos, reddeloos en radeloos in onszelf. En eh, dat daar een zuiligmaker is. Waarvan wanneer we daar in beginsel iets van leren kennen. We er al van gaan, gaan zingen, geloofd, zei God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn vunstbewijs. Ik had in de hel kunnen leggen. En in plaats van in de hel leggen, laat God nog aan mijn ziel arbeiden. O, oh, dat we toch die dierbare geest nodig zouden krijgen. Dan denk ik weer aan de door de noordenwind en komt geen zuidenwind, dat die het werk in onze harten doet. Bedenk, dat God door middel van de prediking nog tot ons komt. En ons nog laat roepen, keert u tot mijn bestraffing, zo zal ik mijn geest in, het, in uw hart geven. En ik zal mijn woord u bekend maken. Onderwerp u het gezeg van Gods getuigenis dat je verloren legt. Ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. En ik zal mijn woorden, mijn hart voor u openen en ontsluiten. Ach, mijn uur, de zittende dienen onder ons. O, bedenk het toch. Als het nutteloos en vruchteloos zal zijn wat het eens zal zijn. Wanneer de prediking des woords tegen ons in de dag der dagen zal getuigen. En wanneer het waar zal worden, ik heb ze de tijd gegeven. Oh, toen dat bij ons als een bliksem naar binnen sloeg. Ik heb ze de tijd gegeven qua ze veranderde jongen. Ik heb ze de tijd gegeven dan ze zich te bekeren. En ik had me niet bekeerd wie mij meisje God en heilige geest die het geloof werkt, die werkt volk. En ach, dan wordt het is waard dat hij tot zijn eigen gaat. zeggen: oh mens, gaat gij ga verloren. Uh, Wij het ten Heere niet, want die is de oorzaak van mijn verdoemenis. Daarom in zover dan we nog onder ons mochten zijn. En je zoudt iets gehoord hebben. Al is het in het geringste van, hoewel wij de noodzaak prediken van in Christus geboren te zijn, dan ligt in ons hart om het minste mee te nemen, maar op deze grondslag, dat men niet zo zelf verzekerd is en zo zelf verzekerd over de wereld gaat en dat men zich onttrekt, oh nee mijn huls. Nee, daar geven we maar mee te kennen onze vervloekte hoofdvaardij. Anderszins zou het kunnen zijn dat men zo geslagen en dat men zo teleurgesteld is dat men gehoopt had. En ach, in de lende en in de nood overschieten, dat zou ik nog kennen. Ach, het ene zou erg wezen. Maar het andere zou nuttig wezen. Het zou nog kunnen zijn. Dat God heilig een heilig geestje ontledigde. Ontledigde, ontgronden en uitbrandende was. Om plaats te maken. Dat de Christus, die aan je ziel geopenbaard is geworden, op rechtsgronden geschonken zal worden. Had dat Gij door het geloven, Christus. En al zijn er wel dat het heelachtig zouden worden, dat is het doel des heilige geestes. En dat is het eigenschap van het zaligmakend geloof. Het is, wij prediken niet zozeer de kenmerken, maar het is het eigenschap van het geloof. Het zaligmakend geloof is een levendig werk van God de Heilige Geest. En God de Heilige Geest die slaapt niet. En al is het dat het geloof met tijden inzinkt, maar de Heilige Geest die het geloof werkt, is verbonden om door eh, dat hij is de derde persoon. En het werkt, is gehouden en gebonden om dat geloof levendig te maken, levendig te houden. Dat we trouwens zijn tijd gaan beleven Dat de Heilige Geest bedroefd is en zich terugtrekt in zijn werken. En de kerk in slaap valt en zeer droevig. Geen doorbrekend werk. Geen doorbrekend werk. Men heeft dikwijls geloof voor zichzelf en kan goed stellen. Ja. En misschien kan er nog wat zijn. Die inderdaad overdenken, ja man, je kan die noodzakelijkheid toch wel breken. Maar ik geloof als ik zo ga sterven. Dat ik voor het eeuwig naar de hemel ga. Ik vind het erg gevaarlijk. Ik vind het erg gevaarlijk. Maar als hij zo was. Ik geloof. Dat in Christus in de zaligheid. En al mis ik hem in deze zin. Dat ik hem niet door het geloof kan omhelzen en eisen. Die niet kan werken met de inwijzen. Maar die behoefte hebben zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen, gods genaamd te worden. Mochten de die onder ons gevonden worden, en gij mocht de leer verstaan zoals we ze vanavond gebracht hebben, zou een wonder wezen trouwens. Als we nog verstaan, willen, dan durf ik u te prediken, dan zal God op zijn tijd en op zijn wijze zeker vermaak. maken. Die God is onze zaligheid. Wie zou zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Hij schijnt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven en zelfs. Hij kan en wil en zal de nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Heb God die genade verheeld. Met medeweten hebben we steeds nodig. Versterk het geen geige vracht hebt. En laat uw hulp door ons verzocht niet vruchtloos werken. Onderwerpen. de leer van Christus. Dat is het kruis achter hem te dragen. Ziende, had een overste leidsman en vol des geloofs. Had dat straks eens het gevolg zal verwisselen in schouwen, op dan hem die we hier door het geloof hebben leren kennen straks te mogen zien hem uit zijn werken te loven en te prijzen amen Heer, u mocht na prediken nog zijn het nog genadelijk achtervolgen met je lieve geest dat zijn vrucht nog af mocht werpen voor die grote eeuwigheid. Verzoen het zondige wat ons aangekleefd. Ere, is zou u de waarheid nog genadigelijk willen achtervolgen. Met uw onmisbare zegen. Verzoen, bewaard brengen iegelijk tot de plaats van onze woning. En verhoor ons uit genade. Om Jezus willen, amen. Onze de slot zijn zij het achtste vers van Psalm 89. Gij toch gij zijt een roem de kracht van hun kracht. En wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 89.